Het is 7 uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. De training van Afghaanse politiemensen in Kunduz... gaat niet eerder dan begin volgend jaar van start. Dat schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Nederlandse politietrainers... van de Koninklijke marie al dit voorjaar aan de slag zouden gaan in Kunduz. Dat is nu uitgesteld omdat de benodigde uitbreiding... van het trainingscentrum is vertraagd. De komende zomer zullen enkele Nederlandse marie wel alvast vast meelopen op het trainingscentrum en ervaring opdoen.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 Telecomaanbieder T-Mobile schat dat zo'n 2 miljoen klanten niet kunnen bellen en sms'en. Sinds vanmiddag kampt het mobiele netwerk van T-Mobile met een landelijke storing. Volgens het bedrijf kunnen veel mensen inmiddels weer bellen, maar nog niet gebeld worden. De storing zit in een van de verbindingscentrales. T-Mobile verwacht dat het vanavond een backup systeem kan inzetten.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 Dit was het NOS Journaal. ANW-verkeersinformatie. De avondspits is bijna overal voorbij. Op één weg na, op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar staat bij Hoogmaden nog vijf kilometer file. En er zijn een paar ongelukken gebeurd. Op de A7 van Zaandam naar Hoorn... tussen Purmerend Noord en de afrit A van Hoorn, zes kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En de A13 van Den Haag naar Rotterdam... tussen Delft-Zuid en Knoopend Kleinpolderplein, zes kilometer...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 De NTR. Yes, Dames en heren, goedenavond. Hij reist al meer dan tien jaar de nomade van de wereld achterna. En dat klinkt romantisch, de vrijheid van steppen en Taiga... maar er is ook corruptie, alcoholisme, armoede, global warming... en die bedreigen het leven van de nomaden als nomaden... en daarover maakte onze gast een even schrijnend als schitterend fotoboek... Nomad. Hier is Jeroen Torkens. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Jeroen, ik denk dat er maar heel weinig mensen in mijn leven zullen zijn. die antwoord kunnen geven op de volgende vraag: Hoe smaakt rendierenvlees en dan rauw rendierenvlees? Rauw rendiervlees. ja, dat is, um, dat is best lekker eigenlijk. Het smaakt uh, um, een beetje als biefstuk, als hechte biefstuk. Feit is het ook een soort hechte rendier. En uh, nou, als je biefstuk eet vaak, dan is het ook nog half rauw. Dus, uh, uh, nou, dat, dat rendi dus jij dacht, wat kan het mij schelen? Ja, dat -vlees, dat was nog wel het pruim, om het zo te zeggen. <laughs> Ik heb wel ergere dingen gegeten in de afgelopen tien jaar. Walvisvlees, ook rauw. Ja, ja, dat was iets minder... Uh, dat was Smakelijk. een beetje uh, ja ranzig, vet, levertraanachtig uh, smaak... die mij uh, wat minder kon uh, bekoren. En waarom wordt dat rauw gegeten eigenlijk? Um, omdat het lekker is? Over... Nou, Op zich, dat uh, walvisvet, uh, dat uh, werd eerst gekookt. Uh, die walvis uh, die was uh, aan land gebracht, zeg maar. Mm -hmm. En uh, de kapitein mocht de eerste uh, stuk aansnijden. Uh, de eerste reep uh, vet werd er afgesneden en werd meteen door de vrouwen verzameld. Uh, dat, zijn dan, uh, dat heet dan maktak. Dat is een laagje uh, blubbervet vet van de walvis met een stukje huid eraan. En dat is een, een zwart en een wit blokje aan elkaar. En dat wordt dan meteen uh, ter plekke op de, de plaats waar de walvis geslacht wordt, wordt het gekookt. En dat wordt dan meteen als delicatesse rondgedragen. Als een soort uh, ja, feest van de walvis is gevangen. Ja. En uh, we moeten dat meteen uh, vieren hier. En dat is dan dus wel gekookt? Want ik dacht dat je ook een rauw uh, walvisvlees had uh, Nee, ik heb wel een gefermenteerde zeehond op. En, uh, gefermenteerde zeehond? Dat is ook wel bijzonder. Uh, dus dat, dat is dan wel eigenlijk half rauw. Maar nee, walvis hebben, hebben we niet, niet rauw op. Nee, <laughs> ik ook niet echt rauwig om, eerlijk gezegd. Want uh, we hoorden van journalisten met wie je hebt rondgereisd. Uh, Petra Schouwerman, ja. woonachtig in Denemarken al sinds 13 jaar. Dat jullie uh, hadden afgesproken, we eten alles wat ons ja. wordt, voor, uh, wordt voorgezet. Voor ja, ik vind het ook wel heel belangrijk. Uh, omdat je, ja, je wil toch een verhaal maken. Dus het is heel belangrijk dat je goed de, de, de contacten legt met de lokale bevolking. En uh, ja, het is, het is vaak een feest als een dier gevangen wordt. En ja, dat zou, dan vind ik het nogal een belediging als ik zou zeggen van nee. Ik, er zijn wel dingen, ja, als, als, als je op een gegeven moment een langere tijd ergens bent en, en je wordt continu worden dingen voorgeschoten. Dat op een gegeven moment kan je wel zeggen van nou, ik vind nu wel even genoeg op een, op een goede manier. Maar um, nee, we hebben wel, uh, toen we naar Groenland gingen, gezegd van ja, we gaan wel alles eten inderdaad. Want ja, we hoorden ook van, uh, van de mensen later terug dat ze zeiden van uh, ja, jullie eten gewoon alles. En er komen hier heel vaak mensen en die lussen het dan niet. En uh, ja, wij vonden veel dingen ook niet lekker, maar we hadden wel zoiets van ja, we gaan het wel proberen. Ja. Ja. Want het is echt wel een totaal andere smaak wat je dan krijgt ja dus je nou ja, zegt van veel dingen die je niet lekker vond. Nou ja, we hebben natuurlijk veel in Azië met name veel orgaanvlees en zo gegeten. Nou, dat, dat is nou niet iets wat, ik, uh, wat mij heel erg aanspreekt normaal gesproken. <lacht> um, God, maar... Zeg je dat aardig? <lacht> <lacht> um, in, uh, in Groenland hadden we, ja, hebben we veel zeehond gegeten. Uh, gedroogde zeehond. En dat, uh, ja, dat, dat, uh, dat smaakt uh, heel erg uh, ja, een soort combinatie van vlees en vis. Het smaakt heel erg naar zee, maar het is toch wel echt vlees. Dus... Um, het was ook niet echt uh, vies. Het, mm -hmm. is dan, ja, dat is echt een hele belevenis. Dan zit je aan tafel en er liggen allemaal van die grote slierten gedroogd zeehond. En dan zit je slierten? Except... Ja, dat zijn van die lange stukken die hangen dan. Uh, dat en, wordt niet in kleine stukjes gesneden? Nou, dat snij je dan zelf in kleine stukjes. Ja, ja. En dan hadden ze maar je dan... krijgt een sliert op je bord. Nou, die liggen daar dan en daar snij je dan een <laughs> stukje vanaf mm -hmm. met je eigen mes. En uh, uh, ja, dat eet je dan uh, met z'n allen. Het is een heel sociaal uh, gebeuren ze hadden dan wel allemaal van die Westerse kruiden staan zo'n potje hoe heet dat van die die kruiden die je vroeger ook in de soep gooide. dat soort dingen stonden dan wel eens met magie. ja mag ja ik stond en dat doop ze allemaal een stukje zeehond in de magie. ja ik heb hier even de volkshand voor je neergelegd omdat daar een verhaal in staat waarvan ik dacht is wel interessant om het even met jou over te hebben op pagina 2 dat Madonna zich verslikte... in haar liefdadigheidsproject in Malawi want Jij stelt je ook niet alleen als fotograaf op bij die nomaden die je hebt bezocht. Uh, je hebt ook een stichting opgericht, Nomad Life. Nomad Life, ja. Nomad Life, Life, ja. Life. Uh, waarmee je onder andere twee meisjes sponsort in Mongolië die studeren. Die ja. zijn uh, op kosten van jou en de mensen die... Nou, niet alleen van mij, ja, precies. Nee, precies. Ja. <laughs> een, een organisatie die ze sponsort. Ja. Um, hoe gaat dat daar eigenlijk, voordat we het over Madonna gaan... <laughs> Nou ja, dat, dat is uh, eigenlijk wel heel leuk. Want we, we waren voor het eerst bij die rendiendormade in noord mongolië En we merkten dat daar een aantal uh, meisjes waren... die uh, ja, gewoon heel erg leergierig waren. Heel erg intelligent ook. We deden daar een kruiswoordpuzzel. Het was gewoon een Nederlandse kruiswoordpuzzel. En ja, binnen... Binnen een half uur wisten ze hoe dat moest en zochten ze gewoon de letters erbij. Ze begrepen natuurlijk niet wat ze deden, maar het was zo'n doorstreep uh, puzzel. Je had je eigen, eigen CITO-test. Op, ja, nee, en CITOTEST. precies. En uh, toen gaven ze zelf eigenlijk aan van ja, we zouden heel graag willen studeren. Uh, dus toen hebben we ook met onze gids uh, besproken. En uh, ja, besloten om daar een soort fonds uh, voor op te, op te richten. In uh, combinatie met uh, dus onze gids en, um, en uh, een contactpersoon wat we in Mongolië hebben. Een professor die al heel lang in dat gebied komt. En die bepaalt ook, zeg maar, want wij kunnen niet zoveel geld inzamelen dat we al die meisjes laten studeren. Dus er moeten keuzes gemaakt worden en dat doet hij dan altijd. Hij zegt van nou, nu is het goed om, om die te ondersteunen. En dan een jaar later ondersteunen we iemand anders. En dat bepaalt de gids. Dat ja, die professor Soepwater werkt ook aan de universiteit mm -hmm. in uh, Ula Ulaanbaatar. En um, nou, ja, we hebben nu dus inderdaad twee meisjes die studeren voor v En dat is een hele belangrijke studie voor in dat gebied. Terwijl dat, uh, dat gebied waar die Doeka wonen, is verdeeld over twee, uh, twee gebieden. Je hebt de Oostelijke taiga en de westelijke taiga. En dat gebied totaal is bijna net zo groot als Nederland, maar er wonen maar in totaal 45 families verspreid over dat hele grote gebied. Want dat is de kleinste groep die je hebt bezocht, hè, de ja. Doeka's. Die bestaat een populatie van vier, 500 mensen. Ja, het? precies. Ja, dat is een hele kleine groep. En die hebben nu dus, als die meisjes afgestudeerd zijn... in allebei de gebieden is er dan straks een, een veearts uit, uit hun eigen gemeenschap. En dat is natuurlijk geweldig als je dat kan, enigszins kan, kan ondersteunen. Als je dat voor elkaar krijgt. En nou. als de meisjes terugwinnen. Want loop je niet het risico dat... Dat ze niet terugwinnen? Moment... Ja. Ja, ja, dat vragen mensen wel vaker. Van, ja, als je, doordat je helpt om uh, um, uh, jongeren te laten studeren... help je misschien ook mee aan het verdwijnen, het verdwijnen van deze manier van leven. Mm -hmm. Maar ja, dat, ten eerste vind ik dat niet, niet waar. En ik, ik geloof daar ook niet echt in. Want uh, als wij in, uh, we hebben die meisjes ook ontmoet terwijl ze in Ulaanbaatar waren... toen wij daar ook waren en zijn we weer ze eten. En dan zijn ze heel erg timide en heel erg verlegen... En, en, en als, je dan, als ze dan zeggen, ja, we gaan weer terug naar de tijger, dan, dan fleuren ze helemaal op. En dat is echt ja. hun thuis, om daar ja. in de tijger te leven... met hun familie en met hun rendieren en in de natuur. Dat, ja, dat, dat merk je heel erg aan, die, eigenlijk aan al die mensen, dat ze natuurlijk wel in deze tijd leven... en ook heel graag wel moderne dingen daar willen. Ja, ik heb ook een foto in mijn boeken, zie je een hele grote schotelantenne staan... bij zo'n doekatent. Ja. Maar ze, maar ze hebben wel heel en erg... zonnepanelen? Ja, zonnepanelen, niet... ja, ja, precies. Ze hebben wel heel erg de, de drang om terug te gaan uh, naar de taiga. Hmm. En dat is denk ik, ja, dat is ook een van de verhalen in mijn boek... waarvan ik wel uh, ook, ook hoop zie in die zin... dat die manier van leven, dat, dat er toch heel veel veerkracht in zit. En heel veel, heel veel motivatie om dat te laten bestaan. We hebben de website al genoemd, nomadslife.com. Ja, uh, daarop kunnen mensen trouwens ook jouw foto's zien... waar we het zo over gaan hebben. dus misschien ja. wel handig. Um, Even naar het project van Madonna. Want dat gaat natuurlijk heel vaak mis. Ze heeft twee kinderen geadopteerd uit Malawi. En vervolgens besloten om daar een, een school, ook alleen voor meisjes trouwens, ja. uh, op te richten. En, en nou ja, Er zijn al miljoenen dollars uh, verdwenen. En het uh, aantal mensen dat eraan meewerkt de, schijnt, blijkt dan niet te deugen. Uh, de reden waarom jij ook voor meisjes koos. Is dat een heel speciale, of was het toevallig omdat dit nou toevallig ja, slimme meisjes ook, waren? Ja, we hebben ook in het verleden ook wel een jongen ondersteund hoor. Dus niet alleen nee. uh, uh, meisjes. Um, maar het, het is me wel opgevallen dat het, dat het toch wel vaak uh, meisjes zijn die uh, in dat soort gemeenschappen die heel erg uh, leergierig zijn. En uh, misschien ook wat vaker gaan studeren. Omdat de jongeren toch wat vaker worden voor uh, ja, opgevoed uh, als herder. Uh, om voor de dieren te zorgen. en Misschien dat daar een beetje het verschil in zit. Dat het uh, in dit geval inderdaad ook meisjes zijn. En als je het kijkt in het verleden... Uh, alle jongeren die we ondersteund hebben. Dat, daar was maar één jongen bij. En ik denk totaal zes, zeven meisjes inderdaad. Dus ja, dat is wel uh, dat valt misschien wel op. Hmm. Ja. Ja. En hoe kijk je naar zo'n vorm van hulpverlening als Madonna? Want er is natuurlijk ook kritiek op. En er zijn mensen die zeggen... laat er gewoon geld storten op een van haar... De... Ja, ik goed denk dat doen. je vooral uh, niet te veel uh, je ja, eigen wil moet opleggen. Ik denk dat je vooral moet luisteren uh, van naar, naar de mensen. van nou ja, Waar, waar hebben jullie nou behoefte aan? En als het een school is en je kan het ondersteunen... Dan, zoals Madonna dat heeft gedaan, dan, dan is daar niks mis mee. dan is het ja. heel goed. Maar ga niet zeggen van, ja, jullie hebben een school nodig... dus we gaan een school bouwen. Je moet... Je, wat ik ook in Groenland heb gemerkt, uh, dat, je daar, dat mensen heel vaak uh, ineens de bevolking uh, iets hebben in de trant van... ja, jullie praten altijd over ons, maar nooit met ons. En dat is denk ik essentieel daarin, dat je in gesprek moet gaan met de mensen. van nou, Waar hebben jullie behoefte aan? Wat, wat, waar kunnen we jullie mee helpen? En uh, of dat nou zonnepanelen zijn, of een school, of... Uh, ja, ondersteuning bij een studie. In ons geval hebben, ja, kwam die vraag vanuit de gemeenschap zelf. We hadden zelf niet bedacht van we gaan dit doen. We nee. hadden niet, niet eens bedacht dat we iets gingen doen. Maar die vraag kwam en toen hebben wij, hadden wij zoiets van... ja, dan kunnen we eigenlijk best wel... Uh, iets in betekenen. Ja, ja. Uh, goed, nou het feit dat je met de mensen spreekt en ook eet wat zij eten heeft nogal iets moois opgeleverd, <lacht> namelijk een fotoboek. Ja. Nomad, daar gaan we het over hebben. Luisteraars kunnen zich melden, kunnen vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Misschien heeft u de foto's al gezien. Uh, ga naar onze website radiokunstof.nl dan kunt u alles kwijt. En uh, de tegel ligt daar voor jou. Jeroen, daar komt zo dadelijk iets op te staan. Uh, jouw werk was trouwens al niet onopgemerkt. Gemerkt, uh, gebleven, want uh, je kreeg in 2004 en in 2009 zilveren camera voor uh, uh, afdeling uh, buitenland uh, documentair. Uh, ja. En uh, het ging trouwens in beide gevallen ook om uh, nomaden, want dat ja. is een project waar je al twaalf uh, jaar uh, aan werkt. En twaalf uh, jaar noeste arbeid heeft dus een, een prachtig fotoboek opgeleverd en een uh, bijbehorende expositie in Den Haag. En dan heb je al die foto's na al die jaren werken, werken en reizen, reizen. En dan mag dat fotoboek er eindelijk komen, of dan kan het er komen. En dan moet er iets op die uh, voorplaat. Ja, ja. Dat is een onmogelijke opgave, lijkt me. Of wist jij met deze foto al, toen, toen je hem gemaakt had, van als er dan een fotoboek komt, dan moet dit hem zijn? Nou, ik wist al ik wist toen ik deze foto maakte eigenlijk Omschrijf al... schrijf hem eerst even. Ja, ik zal hem omschrijven. Je ziet... Uh, uh... Je ziet een, een, een tipi-tent. Het is bij de Sami in uh, Moermansk, in Noord-Rusland. Um, ja, traditioneel leefden die in tipi-tenten. Deze tijd leven ze voornamelijk in huisjes. Maar dit is nog echt zo'n lavu, heet het in, het, uh, in hun eigen taal. En, uh, ja, het is een soort wit uh, sneeuwlandschap. Maar je ziet heel duidelijk dat het een soort stedelijke omgeving is. Want je ziet een, een, een, een lantaarnpaal. En op de volgende voor detentie een meisje in uh, traditionele Sami-kledij... Uh, met een groene jurk, uh, die daarvoor staat en die haalt iets uit een rood uh, uh, tasje. Ja, en, dat, en dat knalt er dus uit. Ja, nou, dat dus is het... een heel wit landschap en dan alsof het geschilderd is, he? dat meisje. Ja, ja, dat denken mensen vaak ook inderdaad, dat het, dat het meer een schilderij is. Uh, dat komt ook omdat er enige onscherpte in zit, wat wel in meer van mijn foto's uh, ja. uh, terugkomt. Hoe komt dat eigenlijk? <laughs> in dit geval had ik wel een je beetje. Ik kan daar heel ver mee komen hier uh, Ik had een beetje wel een kater toen ik deze foto maakte, inderdaad. Maar daar lag het niet aan. Nee, het, is, het is een hele lange sluitertijd, uh, waarmee ik die foto gemaakt dat je vaak onder moeilijke lichtomstandigheden uh, fotografeert. Um, en het is toch juist prachtig dat hij ja, ergens in scherp is, toch? Dat, dat denk ik ook, ja. ja, ja. ja, ja. Nou, ik stond er, toen ik die foto maakte, stond ik op een balkonnetje. Want op de voorgrond, wat je niet ziet, da daar staat een huisje. Da daar is het kantoor van de lokale SAMI-organisatie. En die hadden een uh, balkonnetje en daar stond ik op. Want ik had al gezien dat het een heel mooi uh, uh, tafereel was. Mm -hmm. Maar dan is het gewoon wachten tot er iets gebeurt. En dan op een gegeven moment liep een hond voorbij, dat was leuk... Uh, en toen gebeurde nog wat, ik weet niet meer wat. En, maar op een gegeven moment kwam ze uit de tent en dacht van ja, dit is het moment. En toen heb ik ook die foto gemaakt. Uh, en ja, dus het is niet altijd als je een foto maakt dat je meteen weet dat het een goede foto is. Maar bij dit moment had ik wel uh, heel erg het idee van ja, dit is wel een goed beeld. En wist je toen ook, dit moet de foto zijn die je de voorplaat moet zien? Nee, want ik had eigenlijk eerst een andere foto bedacht voor op de cover voor op de omslag. Dat was waarschijnlijk het meisje op uh, de Brommer? Nee, ik had, ja, ik had eigenlijk ja, een wat meer inhoudelijke foto bedacht op het omslag. Maar toen ja, dat is ook wel fijn als je een uitgever hebt. Toen zei de uitgever ook van, nee, nee die moet het gewoon worden. En ik had zoiets van, ja, dat is misschien wel de beste foto die ik heb gemaakt. Moet die dan ook meteen op de omslag? Nou ja, ja, ja dus. Ja, en ik, ja, ik denk, het werkt ook supergoed met, met dat witte linnen daarnaast... En, ik ben ook heel blij. Ik, ik, achteraf had het ook eigenlijk geen andere foto kunnen zijn als deze. Omdat ook juist die, uh, ja, de, de, de, het eigentijdse erin er heel erg in zit. In de achtergrond zie je nog de skischansen van uh, Moermansk. Ja. Dus het is een heel bizar uh, beeld eigenlijk. Ja, ja, met die lantaarnpaal. Ja. Het begon allemaal met een uh, wandelvakantie uh, naar uh, Turkije. Dat ja. heb je waarschijnlijk al een paar keer verteld, maar niet iedereen <laughs> heeft dat gehoord. Uh, maar daar, dat was jouw eerste ontmoeting met uh, een nomade. Ja, dat klopt. Ja. Ik was in uh, 1998, uh, samen met Ilse, mijn vriendin... Uh, was ik uh, op reis uh, door Turkije in het Bolkagebergte. De, de Nederlandse bergsportvereniging was een groepsreis. En toen kwamen we naar de... Want jullie doen aan bergsport? Ja, bergwandelen, sport, Ja, dat, uh, dat, dat sprak ons al altijd al aan. Uh, dus ik was al meer in de bergen geweest. En uh, dit was ook wel een reis waar, waarvan ook aangekondigd was... dat je waarschijnlijk wel nomaden zou tegenkomen. Uh, en na een redelijk zware dag uh, moesten we een redelijk stille beklimming hadden we na een hoogvlakte om 3000 meter hoog. Uh, ja, daar leefde dus een aantal uh, ja, een stuk of zes uh, nomade families in uh, zwarte filtertenten. Uh, en ja, zwarte tenten. Ja, zwarte, zwarte doek. Hek. Ik weet eerlijk gezegd niet eens. Het was geen filtvoet. Het was zwart. Uh, uh, ja, heel dik haardoek. Mm -hmm. Ja, want het was heel koud daar. Het was wel in de zomer, maar uh, ja, het was 3000 hoog, meter hoog. Ja. Dus, uh, uh, en die families die stonden ons al op te wachten, want die hadden natuurlijk al lang gezien dat er een groep aankwam, want wij liepen niet zo snel. Uh, <laughs> en, <laughs> Uh, dus die, die kinderen kwamen al naar ons toe rennen. En nou, die ontvangst werd meteen tegenmaakt. En uh, we waren allemaal moe, dus we konden daar gaan zitten. Want hoe nou, vaak zien die mensen dan westerling? Nou ja, niet zo vaak, want het nee. zijn redelijk extreme tochten. en ja, Het zijn wel routes waar vaker wel eens toeristen langskomen. Maar uh, ja, dat gebeurt misschien een paar keer per jaar dat hmm. ze echt uh, mensen zien uh, van buiten. Uh, en het was toevallig ook nog die avond uh, het WK voetbal. En Nederland moest ook spelen. Dus, uh, uh, en, Jij zat ja, je al te verbijt? Nou ja, ik, ik persoonlijk ben ik niet zo'n eigen voetbalfan, maar ja, Turken zijn natuurlijk zelf ook heel erg voetbalfanaat. Dus uh, nee, dan moeten we gaan we iets uh, maken. En, uh, dus dan hebben ze heel snel van een, uh, een vuilnisbakdeksel hebben ze een soort schotelantenne gemaakt. Met een klein snoertje ging dat naar de radio. En toen hebben Van we. Een vuilnisbak, Diksel, ja, dat kan al uit het. Ja, schijnbaar. Ja. Gewoon de antenne iets verlengd. En toen um, uh, hebben ze daar. Uh, nou, de, ja, toen hebben wij dus in die tent. Uh, Naar het uh, Nederlands elftal. Ik weet niet meer tegen wie ze moesten spelen. Uh, geluisterd in het Turks. En dat werd dan vertaald door onze gids. <lacht> en uh, de, de, de vrouw des Huizes had nog popcorn gemaakt. Het was een hele, nou, ja. hele bizarre uh, ervaring. En ook een heel indrukwekkende ervaring. Toen heb ik besloten, want wat, wat, wat tref je dan aan? Dat zijn dus mensen die geïsoleerd wonen in tenten. Ja, en... ja, ja in tenten en tussen het vee, want ze zijn dan uh, geiten- en schapenhoeders. Um, nou ja, vooral de, hoe we daar ontvangen werden, want ja, mensen hebben eigenlijk heel weinig. Uh, ze, maar ze delen alles. En dat, dat die, die, die, die gasvrije ontvangst, dat, ja, dat is wat mij in eerste instantie het meest uh, heeft geraakt. Dat, dat je daar. Ja, dat mensen ook heel geïnteresseerd zijn in wie, in wie jij bent en uh, wat je komt doen. En, uh, nou ja, de, de, de, we werden echt ondervraagd daar. Uh, van hoe is het dan in Nederland en uh, heb je dan zelf ook koeien? Nou ja, <lacht> dat soort verhalen krijg je. Uh, ja, de, het was zo'n magisch moment. Het is moeilijk te omschrijven waar ja, nou ja. precies... Uh, maar, maar op dat moment bedacht jij van dit is wat ik wil gaan doen. Je was al fotograaf, je had ja, academie al academie gedaan ja. in Den Haag. Maar had je een toestel bij je? Nou, ik had toen wel een camera bij me, op zich ook best wel een goede. Maar ik was er niet echt op ingesteld om, uh, om, nu, uh, om daar heel erg te gaan fotograferen. We waren ook met een groep, dus dat kon ook niet. Dus ik heb natuurlijk daar wel foto's gemaakt. Maar ik had meteen bedacht van, ah, ik ga uh, volgend jaar, een half jaar later terug... ga ik diezelfde, want dat had ik met de gids al overlegd, ter plekke. Ga ik diezelfde families bezoeken op hun winterverblijf. En dat was in 1999. Uh, dus toen ben ik ook teruggegaan uh, naar Turkije. En diezelfde families leven dan in de winter. Leven ze wat meer in het zuiden, wat meer aan de kust. Dan is het eigenlijk warmer, omdat, mm -hmm. omdat ze dan veel lager leven. En toen heb ik diezelfde families uh, bezocht. Uh, Sommigen kenden mij nog. En nou, Dat was eigenlijk de eerste reis. Maar toen had ik me natuurlijk nog niet gerealiseerd... dat ik daar twaalf jaar mee bezig zou zijn. En überhaupt niet dat ik uh, langer mee bezig zou zijn. Dat, dat idee is eigenlijk pas ontstaan op mijn, de reis daarna in Kirgizië. Dat ik dacht van, nou, ja, dit, dit is wel een onderwerp waar ik, uh, waar ik wel een tijdje mee bezig wil zijn. Want ik vind het toch wel een verhaal wat, wat ik in ieder geval heel interessant vind. En waarvan ik denk dat, uh, dat het ook wel, dat heel veel mensen daar ook niet bij stilstaan. Dat er nog zoveel nomadische volken leven. Ja, dat ze nog bestaan. Ja. Toen moest je je natuurlijk beperken. Je hebt een hele mooie kaart, ook op de tentoonstelling te zien. Maar is ook in het boek opgenomen. Waarin precies te zien is uh, waar je naartoe bent gereisd. Ja. En uh, om welke volkeren het gaat ja. en uh, je hebt je beperkt tot uh, uh, uh, de noordelijke, het noordelijke halfrond sowieso en dan met name ook nog de ja, veel noordelijke volken. Het, het gaat me eigenlijk een beetje over het verhaal van de, de, de Turkse volken, Turkstalige volken die zich verspreid hebben over uh, Centrale Azië, Kyrgyzije, Mongolië. Uh, Siberië, en die Siberië ingetrokken zijn naar het noorden. De Nenets en de Sami. Uh, de Sami in Noord-Rusland en de Nenets in Siberië. En zo kan het dus zijn dat, dat die mensen uh, die uit Turkije oorspronkelijk afkomstig zijn, daar nog Turks praten, of een vorm van Turks? Een vorm niet? van Turks, ja. En uh, ja, dat, dat scheelt heel erg. Uh, er zijn heel veel Turkstalige volken nog in, in Siberië. Mm -hmm. Dus daar zie je al dat er dat, dat gewoon een relatie is tussen die volken. En, en wat mezelf heel erg fascineert is dat die volken uh, tijdens de laatste ijstijd. Uh, 12, 15.000 jaar geleden zijn overgestoken. via de Beringstraat. toen die nog uh, droog lag. De Beringlandbrug. Ja. <laughs> ja. En, uh, en dus ook Noord-Amerika, uh, Canada en Groenland in zijn getrokken. Dus daar zie, en dat zie je ook heel duidelijk in de foto's. dat, dat die ook Aziatische uh, trekken ja, hebben in hun gezicht. Ja. En dat is natuurlijk een, een bizar idee. Toch? Ja. Dat je. En, en wanneer speelde het? Dus voor de ijstijd? Of rond de ijstijd? Tijdens de laatste ijstijd was dat, ja. ja wat, het staat in het boek. Even checken of het inderdaad klopt, ja. of je geen foute informatie doet. Maar goed, 14.000 jaar geleden ongeveer. Ja. Toen ja. zijn die volkeren daarheen getrokken, door die straat... waar ze toen nog doorheen konden. Ja. En, uh, en jij trof ze nu aan. Want hoe ben je vervolgens te werk gegaan? Hoe heb, ben je die reizen vervolgens gaan plannen na Turkije in 1998? Um, ja, ik, naar Turkije ben ik naar Kirgizië gegaan. Wat dus ook een, een, een Turkstalig volk is. Mm -hmm. En uh, toen had ik al heel snel het idee dat ik een verhaal wilde maken... over de verbanden tussen al die volken. En dan, uh, ja, dan, ga, dan ga je... Ik ben daarna ook nog in Marokko geweest. En dat, dat, dat is uiteindelijk ook niet in het boek terechtgekomen. Omdat dat um, te verschillend is van de rest wat ik gefotografeerd heb. Uh, ja, je, je gaat op zoek naar uh, een verhaal wat je kan vertellen... Uh, en omdat aangezien ik die. Aangezien dat het een deel is wat mij fascineert, namelijk die, die migratiestromen, is dat uiteindelijk ook uh, zeg maar het, uh, de, de kaps geweest waar we het boek hebben opgehangen. Dus ja, ja. Uh, dat je die, zeg maar, symbolisch die lijn hebt gevolgd. En die lijnen zijn dus ook allemaal letterlijk te zien op die kaarten uh, ja. in het boek. Mongolië uh, is uiteindelijk, heeft uiteindelijk uh, je hart gekregen. Ja, dat, uh, dat is wel een land wat ik heel uh, diep in mijn hart heb gesloten. Ja, dat klopt. En waar ja. zit hem dat in? Um, nou ja, het is, ten eerste is het een schitterend land. De natuur is echt geweldig. Um, het is haast onaangetast. Er zijn geen wegen, er is bijna geen infra infrastructuur. Er zijn zelfs bijna geen steden. Um, je ziet aan dat land dat het een heel oud landschap is. Er zijn hele grote uitgesleten uh, valleien. Waar, uh, ja... Je, uh, sommige landen hebben dat, dat je, dat je gewoon ziet dat het een heel oud, oud uh, land, oud systeem is eigenlijk. Als je nog iets aantreft wat wij helemaal niet meer kennen. Nee, precies. Hmm. En, en daar wonen dan die, die nomaden uh, verspreid. Uh, ja, het is ongeveer 40 keer zo groot als nederland Mongolië En er zijn maar 2,5 miljoen inwoners. Uh, maar toch ben je nooit echt lang alleen. Omdat ze heel erg verspreid over het land leven. Het zijn natuurlijk uh, uh, veedrijvers, dus... Ja, Ze hebben allemaal hun eigen plek nodig om het vee te kunnen laten grazen. Dus ja, Ze hebben ook een systeem van verdeling in het land... waardoor je, waardoor je uh, als je paard rijdt... Uh, ja, altijd om de zoveel uur kom je wel weer een familie tegen die daar leeft. En je rijdt daar dan paard? Ja, ik, heb, ja, ik rijd je daar dan paard. Je bereist het land ja. met, de, met ja, een paard? Dat, kon je al goed paardrijden? Um, nou, ik heb wel speciaal les genomen ja, voor, uh, voor de eerste keer voor 2004 toen ik naar Mongolië ging. En dan om, niet uh, op een manege in Den Haag, neem ik aan? Nou ja, een western manege in Den Haag, waar je echt uh, cowboyles uh, krijgt. <laughs> Want het is toch van een andere orde of je daar paardrijdt? Ja, het, het is wel anders. Ja, maar als je die, um, die western manier van rijden, die komt het meeste overeen met hm. um, uh, ja, een met, met manier zoals de Zonder man zadel. Nou, de, de, zo goed rijden kan ik nog niet. Dus ik rij al wel het liefst met een zadel, uh, bij voorkeur. Ja. Ja. Laten we even naar een paar foto's gaan die je kunt beschrijven. Als we naar, uh, even kijken naar de Doeka gaan. Uh, want dat is dan het volk dat je daar aantrof in, uh, in Mongolië. Even kijken of ik er nu een uh, kan vinden zo snel. Misschien moet je er zelf een uh, uitzoeken. Als het om de Doeka gaat, waarvan je denkt, die wil ik graag uh, beschrijven. Hier is een foto met uh, twee meisjes erop. Ja. Een tent op de achtergrond. Ja, het zijn twee meisjes uh, die staan uh, ja, in, een, in een soort taiga-landschap. op de achtergrond zie je drie uh, van die uh, oertstenten. Dat zijn ook tipi-tenten waar de doeka in leven. Ehm... Um, en ja, het, het, was, het was, even kijken, het was in eind augustus, geloof ik. Het was ook de eerste sneeuw was net gevallen. Dus je ziet ook eind een augustus beetje, alweer? Ja, dus je ziet een beetje sneeuw vallen. En dat is ook altijd een goed teken als er een gast is en de eerste sneeuw valt. Dus het, ze waren ook heel blij dat wij er waren op dat moment, omdat wij zeg maar de sneeuw meenamen. Zo, zo, ja, zo gaat het vaak in die culturen, dat je als gast... Uh, als je dan iets meebrengt qua uh, natuur... Dat, dat, dan dat, uh, zit het goed. Ja, dan zit dan het is goed. het gelijk ja. in orde. Ja. Ik onderbreek je heel even, hoor, want is verkeersinformatie. Er staat nog een lange file op de A7 van Zaandam naar Hoorn... tussen Burmerend Noord en de afrit A van Hoorn, 6 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. En er is een ongeluk gebeurd op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. En dat levert 6 kilometer op voorknopend Kleinpolderplein. Ook daar is een rijstrook dicht. Het verkeer richting Rotterdam kan het beste rijden via Gouda. Via de A12 en dan keren bij Gouda en verder over de A20. Jeroen Tur uh, Turkens is uh, onze gast, um, uh, fotograaf. En we spreken over een project waar die twaalf jaar lang aan uh, heeft gewerkt. Nomad geheten. En uh, mensen die in de buurt van een computer zijn... Uh, kunnen de foto's zien op www.nomadslife.com. Uh, we spraken net over deze foto, Jeroen uh, van die meisjes die uh, daar voor hun tenten uh, staan. En je zei, het was een goed teken, de eerste sneeuw was gevallen... en die namen wij als het ware mee. Ja. Je moet op de hoogte zijn van de rituelen en gebruiken voordat je... Ja. Hoe, hoe doe je dat? Hoe bereid je je daarop voor? Nou, daarom reis ik altijd wel met een, uh, met een goede gids... Uh, en in Mongolië hebben we een heel goede gids waar ik al uh, meerdere keren mee op reis ben geweest. Het is gewoon heel belangrijk dat je iemand hebt die jou dat soort dingen uitlegt. Want ja, dat kan je allemaal niet uh, bedenken. Er, er was bijvoorbeeld ook een sjamaan in, in deze gemeenschap. Mm -hmm. uh, want het zijn echt nog uh, shamanisten. En op een gegeven moment zeiden ze: Ja, we mochten dan niet achter die tent langs. Want daar lag het, het pak, het shamanenpak zeg maar, van die shamaan, dat ligt achter in die tent. En dan moest je altijd met een boog van minimaal 20 meter daaromheen lopen. Want anders ja, dat... word je betoverd of jij ja, betoverd. Uh... Ja, dat, dat, uh, maar ja, dat verzin je niet natuurlijk. Dus, uh, maar dat merk je snel genoeg, want de mensen corrigeren je... als je dat dicht achterlangs loopt en zeggen... nee, je moet, je moet daaromheen lopen, want daar ligt dat pak. En, uh... Zijn er ook vragen die je vooral niet moet stellen? Of dingen die je vooral niet moet doen? Nou, dus Er is één vraag uh, bij, eigenlijk bij bijna alle nomadische volken die je niet, die je niet moet stellen... is hoeveel, hoeveel dieren heb je? Want dat, huh? dat, dan vraag je in feite van hoeveel geld heb je op de bankrekening staan. Dus dat, dat is een onbeleefde vraag die je gewoon eigenlijk niet moet stellen. Je kan wel zeggen van, oh, je bent een rijke familie, want ik zie je veel vee lopen. Of uh, je kan er wel maar dingen je nooit over vertellen, maar niet letterlijk vragen hoeveel dieren. Want dat zou hetzelfde nee. zijn als hoeveel geld heb jij ja, op je bankrekening. precies. Staan. En daar geven ze ook geen antwoord op direct. Nee. En hoe staan ze tegenover fotografie? Ja, nou, in Mongolië eh, redelijk open, normaal. Je kan daar goed eh, werken, wat ik vaak doe, eh, voordat ik eh, begin is. Ik, meestal fotografeer ik de eerste dag heel weinig of helemaal niet. En wat ik dan soms wel doe, is eh, nou, vaak dan zeggen, dan weet ze dat je fotograaf bent. En dus ze willen ze ook graag poseren op de foto. Dus dan heb ik achterop mijn camera, ik werk met een grote middenformaatcamera. camera. En dan kan ik een polaroid achterwand eh, opzetten. En dan uh, maak ik vaak eerst een Polaroid, uh, een soort familie-statieportret. Zo van uh, hebben we dat gehad. Ja, en dan, en dan geef ik hem meteen. Uh -huh. Dus dan heb je meteen uh, op die manier het ijs gebroken. Dus dat, uh, dat werkt wel heel goed. Maar voor de rest uh, nou ja, heb ik eigenlijk zelden problemen. Um, ja, het is me natuurlijk wel voorgekomen, bijvoorbeeld bij de Net. Maar. Uh, over het algemeen heb ik uh, niet echt moeite met uh, uh, dat mensen niet op de foto willen. En je fotografeert analoog, hè? Ja. Dat heeft als reden dat... Ja, meerdere redenen. Uh, ten eerste vind ik het heel mooi om nog steeds analoog te fotograferen. Uh, als je ook ziet hoe de foto's op de tentoonstelling hangen... ja, dan, dan denk ik dat het echt nog een meerwaarde heeft. In ieder geval voor mij persoonlijk dat ik het analoog heb gefotografeerd. Uh, een tweede reden is dat de camera die ik gebruik volledig uh, mechanisch is... Er zitten geen batterij in. En ik heb ook wel gefotografeerd bij min 20, min 25. en nou, dan, dan is het wel niet helemaal... Prettig. Nee, dan is het wel fijn dat hij het altijd doet. En als hij het niet doet, dan kan ik hem helemaal uit elkaar schroeven. En dan hang ik hem te droog boven de kachel. En dan doet hij het twee uur later <laughs> weer. <laughs> Bijna altijd. <laughs> je noemde net al de nee net. Dat was geloof ik een extra zware... Dobber, Ja, dat was wel een erg zware uh, reis. Ja. Jelle Brandkors is toen met je mee geweest. Je werkt dus afwisselend met uh, schrijvende journalisten. Ja. Petra Schouerman uit Denemarken. Maar Jelle Brandkors is ook een paar keer met je meegegaan. Uh, wat was het ingewikkelde aan die Nenet? Nou, het ingewikkelde was eigenlijk vooral uh, de hoeveelheid alcohol... die daar uh, op dat moment uh, uh, aanwezig was. Waar, waar, waarvan wij niet wisten dat hij er was. Wij... Wat je meestal doet uh, als je naar dat soort uh, uh, gebieden gaat... Uh, zeker in Siberië, dan neem je wel wat vodka neemers mee. Nenens zitten in Siberië. Ja, in uh, leven in Noord-Siberië. Um, dus ik had het met Jelle wel besproken. Van, nou ja, zullen we wat, hoeveel zullen we meenemen? Nou, twee, drie flessen. Met onze gids overlegde zei hij... nee, je moet twee kratten meenemen. Ze hadden zoiets van... Nee, nee, sorry, maar we gaan echt geen twee kratten meenemen. Maar <laughs> nou, We konden daar alleen maar komen met een, uh, met een tank... Letterlijk, een, een soort oude rupsvoertuig uit de Tweede Wereldoorlog. En er was maar één iemand in het dorp die die tank kon besturen. En die was dronken al voordat we vertrokken. Dus we moesten een halve dag wachten voordat we überhaupt uh, konden vertrekken. En toen uh, ja, reden we met die tank uh, een hele barre tocht door, uh, door de Tundra. En die tank die kwam nog vier keer vast te zitten. En ik moest op een gegeven moment met een stukje bandagetape de luchtslang uh, repareren. Want nou ja, allemaal uh, avontuur natuurlijk. Uh, en jij elkaar... hebt de tape in je rugzak. Want ja. uh, Jelle vertelde ons dat oh, jij een XL-sheet uh, uh, altijd bij hebt. van Wat er allemaal in jouw rugzak <gül> moet. Terwijl hij de avond daarvoor <gül> nog een rugzak inpakt met had... alleen maar een slaapzak erin. Hij had niet geen zo'n mok bij ja. zich. Dus hij heeft heel, heel, de, uh, heel, de reis heeft hij uit een pannetje uh, koffie moeten drinken. <laughs> ja. Maar goed, jij gaat uh, heel goed voorbereid op stap. Ja, ja en, zo goed als mogelijk. Ja. Nu onderbreek je die meer, want jullie onderweg naar de Nenets. Ja, nou ja, toen, en toen uh, uiteindelijk kwamen we daar dus aan en er stond één tent en er leefden vier mannen en het waren, was leuk. Er waren ook wat kinderen, want het was schoolvakantie. Er waren in ieder geval een tweeling uh, die we lopen. Zo, uh, Voor Volva voor, voor en uh, Grisia. En die, uh, uh, nou ja, bij welkom hoort altijd wodka in Rusland. Dat kan niet anders. Dus uh, we begonnen met een uh, fles en verhalen vertellen. We hadden wat cadeautjes meegenomen, die hebben we cadeau gegeven. Um, maar ja, op een gegeven moment waren we moe. En dus we gingen slapen in onze eigen tent. En toen we s ochtends uh, uh, weer uh, gingen kijken, toen waren ze nog steeds aan het drinken. En we denken, ja, dat kan toch nooit van die twee flessen zijn die we hebben meegenomen. Maar toen lagen er al, lagen er al zes uh, lege flessen uh, verspreid over het kamp. En toen kwamen we erachter dat onze chauffeur dus uh, twintig flessen wodka had meegenomen. Toch? Ja, voor die, um, voor die vier mannen. En die hebben uh, ja, drie dagen aan één sector uh, alleen maar wodka gedronken. Twintig flessen wodka. En ja. waarom had die chauffeur dat meegenomen dan? Wat is dan het idee? Nou, die, die twintig flessen wodka die werden uiteindelijk geruild voor, um, ik weet niet meer precies hoeveel, maar zeg zes, zeven rendieren. Ze gingen zes, zeven rendieren terug. En, uh, er kwamen en toen zij, kregen twintig zij kregen geflessen. twintig flessen wodka. Wat een hele slechte deal is, want de rendieren zijn veel meer waard. Maar uh, ja, dus het was, uh, dat was wel lastig. Want ja, ze waren, na één dag drinken waren ze al lastig gedronken. En het zou het trouwens ook zijn na één dag drinken, maar goed. <lacht> ja, en het levert ook eigenlijk wel de meest uh, schrijnende foto's op: hè, die er in het uh, boek zitten. Ja. Dit, dit, dit is bijvoorbeeld, ja, beschrijf het zelf maar even. Ja, je ziet uh, van bovenaf heb ik het gras uh, gefotografeerd. Uh, het redelijk fel groen gras. En, en dan zie je een, uh, een wodkafles op liggen. Stoeljes naaien. En op de foto daarnaast, het zijn twee foto's naast elkaar... Uh, zie je weer dat groene gras en daar ligt een, een bebloed rendierkarkas. En, uh, ja, en dat, dat was zijn... niet het enige karkas dat jullie aantroffen daar, vertelde Jelle. Nee, want we hebben daar, ja, wat ik al zei... ze hebben dus die zes, uh, zes of zeven rendieren mee teruggenomen. Die werden geslacht uh, op het moment dat wij daar waren. Uh, en normaal gesproken is er een soort verdeling bij de inheemse bevolking... dat bij de veel nomaden is dat in ieder geval zo... dat uh, nou, de mannen zijn de jagers... en de vrouwen die, die verzorgen uh, de verwerking van het vlees. Maar er waren geen vrouwen, dus het, het werd ook heel slecht omgegaan met de dieren. Uh, ze werden doodgeschoten en dan werden ze heel snel gevild... Wat wat op zich wel, uh, dat zag er wel heel professioneel nog steeds uit. Um, maar alle zo die bleven gewoon in, in het kamp liggen. Dus we, op een gegeven moment lagen we, stond ons tentje tussen stukken of zes verspreide rendierenmagen die daar uh, lagen. <laughs> dus het was niet... Het begon een beetje te stinken op een gegeven moment. En waar waren die vrouwen dan? Ja, die, die blijven achter in het uh, Nelmin nos Dat was het dorpje van waaruit wij vertrokken met die tank. Uh, de Nenets in... Uh, uh, Nederlandse autonome ook groeg, waar ik was, het gebied in Rusland. Um, ja, Die werken uh, voor de Kolgos, de oude staatsboerderij. Ja. De staatsboerderijen zijn overgenomen door commerciële uh, bedrijven. En uh, ja, ze krijgen bijna niks betaald. Uh, ze, ze, ze, reizen, ze blijven ongeveer twee maanden op de toendra en dan reizen ze weer terug... en dan worden ze afgewisseld, afgewisseld door uh, vier andere mensen, andere mannen. En de vrouwen blijven achter in het dorp. Ja, ja. Dat is een dus die leeft systeem. voor een deel van het jaar gescheiden van elkaar. Ja, ja. En met die mannen gaat het helemaal niet goed zonder die vrouw. Nee, nee in dit geval, in die nee, geval nee, zeker niet. Nee, in nee. vaker. Ja, ja, Je hebt die vrouw wel nodig voor een beetje structuur. Een ja, <laughs> beetje het vlees bereiden. En dan. <laughs> um, uh, de, eigenlijk speelt de alcohol sowieso wel een rol. Hè? Niet alleen maar bij die nenets, maar ook bij andere nomaden. Ja, ja, het is een terugkerend uh, probleem. probleem. Ja. ja, ook in Groenland. Ja, want daar trof je ook vreselijke toestanden aan uh, bij de walvisjagers. Ja, bij de walvisjagers viel het wel mee, omdat ze daar uh, de, de gemeenschap hadden ze drooggelegd min of meer. Barrow waar we waren, dat was een dat noemden ze dan een damp community. Dat wil zeggen dat er geen, er mocht geen alcohol verkocht worden, maar je mocht het wel in bezit hebben. Maar het, het werd niet verkocht. Uh, en, uh, van de overheidswegen wordt ja, dat dan bepaald? vanuit de gemeente was het bepaald. En die man, onze contactpersoon daar, die zei ook van... ja, iedere vier jaar na de verkiezingen verandert het weer. Het was al dry geweest, nou, dan mag er helemaal geen alcohol zijn. En het was ook al eens een keer vrijgegeven. Dus je hebt, in al die gebieden, in Alaska en in Groenland... Heb je, ja, proberen mensen op allerlei manieren om dat alcoholprobleem... een beetje onder de knie te krijgen of te beheersbaar te houden. Mm -hmm. Maar dat blijkt toch heel lastig. En wat we in Groenland heel erg uh, merkten... Uh, daar krijgen mensen bijvoorbeeld om de twee weken hun salaris. Uh, niet iedere maand, omdat ze... Ja, uh, we merkten het al uh, na twee weken als het uh, betaaldag was geweest... dat er hele rijen stonden bij de pinautomaat. En later stonden ze rijen bij de, uh, in de supermarkt... en liepen ze allemaal met katten uh, met tres bier naar buiten... En wat gebeurt er dan? Is dat echt de, de, de drank die ervoor zorgt dat het leven wat draaglijker is? Moet ik me voorstellen dat die mensen echt doodongelukkig zijn... en dan maar wat... Ja, ik heb niet het idee Schokken dat ze... alcoholroes. alcohol, roes? Nee, want ik heb niet het idee, in ieder geval niet... Ja, zeker niet... Ja, op sommige gebieden... Bij de Nederlanders had ik wel het idee van... Ja, dit, dit is wel echt heel triest. Hm. Ik had het idee dat ze daar ook heel erg... Uh, dat ze daar absoluut zelf ook niet blij mee waren met die situatie, maar... Ja, ik, in Groenland is er ook wel, er ook wel heel veel trots. En wij zijn jagers en wij jagen op zeehonden. En we zijn er trots op. En dus het is niet per se dat ze, dat ze ongelukkig zijn, denk ik. Nee. Ik denk dat het ook iets met de jagersmentaliteit te maken heeft. Van oud, van vroeger al. Ja, als er een. Zijn, er waren natuurlijk tijden dat er geen eten was. Want er was niks gevangen. En als er dan een dier was, ja, dan was het ook meteen feest. Ja, en dan en ik, bij feest hoort altijd. Ja, en ik denk nu is het. Nu is het, het dier is dan misschien uh, veranderd in het geld wat dan betaald wordt. En dan is er feest. En zo, zo, zo, zo beleefden zij dat ook echt uh, in Groenland. En Petra en ik vonden dat wel heel triest. Maar ja, zij vonden dat zelf. Hadden ze veel meer het idee van... wij zijn gewoon feest aan het vieren en laten ons. Uh, ja. Ja. En bemoeien er niet mee. Ja, precies. Ja. Ja. Uh, nog een foto. die ik ja, Er staan heel veel foto's in die ik prachtig vind. Maar waar we het net al even over hadden. Dit meisje op de... Op de, op een motor. Wat is ja, het een, een, een motor, ja. Ja. Een of, ja. Um, nou, beschrijf haar eens. Nou ja, je ziet een, uh, um, een redelijk moderne uh, jonge meid met een hip, redelijk hip uh, t-shirt en een spijkerbroek. Die zit op een uh, motor, um, waar dan heel ja, waar dan een, een soort Persisch tapijtje ja. uh, op ligt in plaats van een, een zadel. En op de volgende zie je, zie je wat sherrycans uh, die gebruikt worden om water te halen. Want het is namelijk in de Gobi uh, woestijn. Uh, en het meisje kijkt uh, uh, achterom uh, en de, de zon valt heel mooi uh, op haar gezicht. Um, ja, dat, nou. dat zie je. Nou, het is goed hoe je het omschrijft. Want inderdaad, de zon valt mooi op haar gezicht. De meisje ziet er prachtig uit. Het is, een, het is een wonderschoon beeld. Hoe belangrijk is esthetiek? Want het is natuurlijk ook treurnis wat je, wat je ziet, wat je mm -hmm. aantreft, wat je vastlegt. Uh, en tegelijkertijd levert het waanzinnige mooie beelden op. Ja, ik, ik vind dat het een. Uh, fotografie moet een soort combinatie zijn van. Uh, ik denk als je een. Ja, je kan natuurlijk op meerdere manieren je verhaal vertellen. Ik, ik hou zelf heel ik, ja, ik ben denk ik wel een redelijk esthetisch uh, fotograaf. Ik hou van mooie fotografie, van mooie beelden, van mooi licht en goede compositie. Mm -hmm. En uh, uh, ja, wat, wat, wat ik uh, belangrijk vind, is dat je uh, uh, op, een, op een goede manier uh, die recht doet aan het onderwerp, uh, je verhaal vertelt. Mm -hmm. En de ene keer uh, heeft het verhaal een mooie foto nodig... en de andere keer heeft het verhaal een wat rauwere foto nodig... zoals bijvoorbeeld dat rendierkarkas... wat ik bewust redelijk plat gefotografeerd ja. heb van bovenaf. Dus ik, ik probeer een soort mix te vinden. Het moet niet alleen maar mooi zijn, want het is ook niet alleen maar nee. een mooi verhaal. En daarom is het ook niet in één stijl gefotografeerd. Want het is en zwart-wit en het is kleur. Ja, en... ja. ja dat, en dat is ook omdat ik me nooit een soort beperking heb willen opleggen. Ik heb het altijd gezien als een soort project waarin ik mezelf ook wil ontplooien... En uh, aangezien ik er zo lang mee bezig ben geweest, had ik ook kunnen zeggen: van ah, ik ben nu begonnen met alleen maar zwart wit, want in het begin fotografeerde ik alleen zwart wit, dus ik moet dat blijven doen. Mm -hmm. Maar die beperking wilde ik mezelf uh, niet opleggen. Nee. Is nee. dus een opmerking van een luisteraar: ik heb gelijk de site van Jeroen bekeken, prachtige foto's, ben jaloers op de foto's, maar ook op de reizen en het leven? Ja, nou ja, dat kan ik me goed voorstellen, ja. Dat hoor je waarschijnlijk wel vaak Ja, nou ja, ik, ja ik, ik fotografie is natuurlijk een geweldig vak. En ik heb tijdens mijn opleiding altijd al... Uh, ik, ik vind het ook een soort excuus om, om gewoon op bepaalde plaatsen te kunnen zijn... Uh, waar je normaal gesproken niet komt. En om je echt helemaal vast te bijten in het onderwerp. En daar dan ook nog een, een bescheiden salaris mee te verdienen. Dat, ja, dat, dat, ja, voor mij is het mooiste wat er is. Maar goed, dan hebben we het niet over de ontberingen gehad, hè? Want nee. dit, dit klinkt nu allemaal wel prachtig. Maar bedoel, nee, nee, ik vroeg je net voordat de uitzending begon, want je gaat een aantal fotoboeken deze zomer naar Mongolië brengen. Ja. En um, nou, hoe lang doe je erover om op de plaats van bestemming aan te komen? Nou ja, je. Um echt naar dat gebied in Noord-Mongolië, dan ben je denk ik vanuit Nederland uh, toch wel zeven dagen aan het reizen voordat je daar bent. Ja, even in het kort. Je, je, vliegt, je vliegt van hier van naar Moskou. Ik vlieg dan meestal via Rusland. Je kan ook via Peking, maar ik vlieg via Moskou naar Ulaanbaatar, de hoofdstad. Ja, de van hoofdstad. Mogolie. Van Ulaanbaatar neem je een soort regionale vlucht naar de provinciehoofdplaats in uh, Noord-Mongolië. Uh, van daaruit is het ongeveer uh, 300 kilometer rijden naar uh, de laatste. Nederzetting, Noor. Dat ligt bij een grote wit meer. Um, en met een bus. Met een busje, ja. Zo'n zo Russisch busje. Die in principe overal doorheen komt. Uh, dat heb je ook echt nodig. Want het, het is maar 300 kilometer. Maar dat doe je twee dagen over. Over dat kleine stukje. En uh, als je daar dan bent. Dan uh, moet je nog mensen gaan regelen met paarden. Om uh, vervolgens uh, de laatste keer dat ik er was. In 2007 waren we met een groepje van vier Man met de gids en, en, uh, en een tolk erbij. En we hadden 17 paarden nodig om uh, 17 paarden? Ja, om in dat gebied te komen. En, dat is dan en waarom een... 17 paarden dan? Ja, omdat, omdat je heel veel spullen. We, we zouden daar toen een maand blijven. En uh, ja, ze hebben, de mensen hebben daar niks. Dus je neemt ook heel veel dingen mee. We hadden reis meegenomen en mail om te delen. En uh, nou, ik had ook gevraagd van waar is behoefte aan. Dus ik had kleine. Uh, uh, Gereedschap is meegenomen om uh, van gewei uh, kunst te, te maken. Dat, dat, uh, dat maakten ze daar. En ja, je moet, je moet gewoon volledig zelfvoorzienend zijn. Dus je moet je tent meenemen. Ik moet natuurlijk allemaal apparatuur meenemen, allemaal films. Um, ja, dus we kwamen uiteindelijk op. Ja, we vonden het ook een beetje belachelijk, maar we hadden 17 paarden nodig. En blikvoer natuurlijk. Ja, en droogvoer. En ja, uh, nou ja we hebben uh, ja, heel veel pasta. En, uh, kijk, ja. Je, we konden uit Nederland niks meenemen. Hmm. Want ja, je, je kan uh, aan gewicht. Ik zit met mijn cameras al aan zo'n zwaar gewicht. Dat, uh, dat ik niks extra's mee kan nemen. En je dus... sponsor de mensen daar dus niet met geld. maar je geeft mail. of. of ja. uh... Nee, in principe geef ik eigenlijk nooit direct geld. Uh, inderdaad, ik, ik, ik, ja, ik probeer al te informeren. van nou, waar ze echt behoefte aan en dat neem ik dan mee. Dus inderdaad, mail of reis. of uh, nou ja, gereedschapjes. Heel veel dingen voor de kinderen, schriftjes. Uh, hmm. Uh, ja, dat, als je een goede gids hebt, dan kan je gewoon overleggen van, nou, waar, waar is behoefte aan. Um, dus dat, en je bent echt dol, dat vertelde Jelle Brandt. soms ons ook op, op dat soort nare plekken ook, hè? Barrow, waar je met hem was, uh, ja. uh, waar je dan eindeloos moet zitten wachten, waar het ijs en ijskoud is. Dat, dat, dat, werkt dat J verslavend of zo? Ik vind het vooral gewoon heel fascinerend om, om daar te zijn en om te zien dat daar mensen leven op wat voor manier dan ook, in, in, in, in kleine huisjes of in tenten... Dat, dat zij daar een bestaan hebben opgebouwd. En als je daar dan zelf bent, dan, dan, dan voel je ook heel erg die ontberingen... Uh, die je moet doorstaan om daar te kunnen leven. De kou en ja, de wind. Ja, Iedere dag uh, op zoek gaan naar uh, hout of, of voor je, voor je vuurtje. Dat, je bent dan heel dicht bij het onderwerp, vind ik, als je uh, in die gebieden bent... Nee, het wordt niet afgeleid, de mobiele telefoon doet het per definitie niet. Dus de laatste keer had ik een computer bij, dat was al heel bijzonder voor mij. Ik had een laptop bij me, omdat we toen ook in, zaten we eigenlijk in een hotel. Dat was eigenlijk heel luxe. Het staat gewoon een hotel het in de helemaal vies bij te kijken met een Ja, hotel. Hou ze vond. Ja, dat was eigenlijk ja achteraf niks. Ja. Nee, maar het was wel heel leuk. Maar um, nee, wat, In wat voor tent slaap je eigenlijk zelf? Want je zei dat we nemen onze eigen tent mee. Ja, Is ik had zo'n high-tech ding? Ja, zo'n high-tech lichtgewicht tent. Ja, Ik vind het eigenlijk heel luxe. en Lekker in je eigen slaapzak. In je, in en je hoe kijken die nomaden daar dan naar met hun tipi tenten? Ja die, die, ja, die denken van ja, zo'n dun tentje: dat kan toch nooit iets zijn? Dus, de laatste keer was ik met Jelle in Zuid-Siberië. En toen uh, was het ook min twintig. En uh, die mensen leefden in een heel klein huisje. En nou ja, Ik wilde in principe gewoon de tent op gaan zetten. Maar die mensen ja, je gaat nou niet in dat, teent, in dat tentje. Nee, daar ga je nu echt niet in slapen. Je komt gewoon hier binnen liggen. We mochten gewoon niet in ons tentje slapen. Dus ze, ze hebben daar over het algemeen niet veel vertrouwen... in de spullen die wij meenemen. In al onze high-tech jassen en Gore-Tex en vlies. Um, Zij dragen gewoon uh, uh, ja, uh, vacht, uh, bont. Ja. En dat, dat werkt toch het beste in die gebieden. Ja. Ja. Heb je nu het idee dat je iets vastlegt... wat er over Pak uh, pakweg... Nou, 50 jaar niet meer is, of zit nou, het zich voort? Ja, ik kan die vraag niet echt uh, beantwoorden. Ik dacht toen ik eraan begon, twaalf uh, jaar geleden, van nou, hoe zou het over 20 jaar nog uh, bestaan? Mm -hmm. Nou ja, ik ben nu al twaalf jaar verder en ik zie dat er nog steeds wel een vorm van nomadisch bestaan is. Ik denk ook niet. Nou ja, wat ik al zei, in, in noord mongolië zie je de veerkracht... en de, de wil van die mensen om toch uh, die manier van leven voort te, te zetten. Maar um, ja, er zijn ook gebieden... Er is ook, gebieden... ook één volk, ik weet, dat zag ik gisteren in de expositie... die dan op een gegeven moment het gewone leven waarin ingegaan, maar toch weer de bossen in waren getrokken. Ik weet even zo snel niet meer welk... Ja, dat zijn ook die dat... Doeka weer. Dat zijn ja, ook de Doeka. Ja, die werden in de, in de jaren tachtig gedwongen... door toenmalige communistische regime om in uh, twee dorpen te gaan leven. Mm -hmm. Dus ook dat Saganur, die, die nederzetting. En uh, die hebben er zelf voor gekozen na de omwenteling in de jaren negentig om weer uh, in de tijger te gaan leven met hun rendieren. Dus daar zie je al aan dat, dat daar ook wel echt een motivatie achter zit. Maar aan de andere kant zijn er, ja, wat je in je inleiding ook al noemde, heel veel bedreigingen. Dus inderdaad klimaatveranderingen, Um, olie- en gaswinning, um, nou, alcoholisme. Het zijn al heel veel bedreigingen voor die manier van leven. Dus wat ik heb willen doen, is het gewoon documenteren... en laten zien aan mensen van, kijk, deze manier van leven, die bestaat. Er zijn mensen die uh, ervoor kiezen om op die plaatsen te leven. Mm -hmm. uh, uh, laten we ze in ieder geval uh, proberen om, om, om ze die plek te gunnen... om daar te blijven leven, zolang zij dat zelf willen. Ik zeg ja. niet dat het behouden moet blijven, maar... Ja, uh, er zijn mensen die, die ervoor kiezen om zo te leven. En ja, wat mij betreft zou dat die ruimte er moeten zijn. Er is nog één beeld uh, waarvan ik heel graag wil dat je het even beschrijft. Dat is de man met uh, de adelaar. Mm -hmm. uh, ook heel mooi in de expositie te zien, waarbij nog duidelijker wordt hoe die man naar uh, die vogel kijkt, deze. Ja. Uh, nou ja, bijna surrealistisch beeld met een berglandschap op de achtergrond. Adelaar op een, een soort houten bankje. Sokkel, ja. Een sokkel. Ja. En uh, de man die daarnaast zit. Ja, dat is een. Uh, die man, het is in West-Mogolië. Het is een Kazach. Een, um, dat, dat is een moslimminderheid in Mongolië. Uh, nou, hij is een zogenaamde boerget. Dat wil zeggen dat hij uh, een adelaar hij jaagt met adelaars. En dat is een traditie die de Kazakken al eeuwen hebben. Uh, en die is in stand gehouden, die, die is behouden gebleven in Mongolië. Nou, hoe gaat wat heel dat dan? bijzonder is: jagen met een adelaar? Nou, die adelaar, ze gaan op een, met een paard, uh, uh, rijden ze naar een berg, een heuveltop. En hebben ze adelaar hebben ze op hun arm uh, staan met een, met een soort uh, houten uh, ondersteuning, want ja. het is een heel zwaar dier. Dus ze dus hebben een arm, ondersteunen ze op een, uh, op een soort houten lat. Als ze paarden rijden. En dan um, vanaf die heuvel uh, sturen ze die adelaar. Die trainen ze natuurlijk eerst. Maar als die getraind is, dan sturen ze die uh, vanuit die heuveltop uit. om uh, uh, op zoek te gaan naar, uh, naar klein wild. Uh, hazen, vossen, mamotten, zelfs kleine wolven. En die adelaar die vangt dan uh, dat dier. En komt netjes en... teruggevlogen? Nou, die, die blijft daar dan bij de dier. Ja. En, uh, en de jager die gaat er dan toe om uh, het dier uh, te doden uiteindelijk. En uh, nou, wat je op deze foto ziet, is, is dat hij uh, met die adelaar uh, zit. En nou, wat ik heel mooi aan, aan vind, is dat je een soort interactie hebt tussen die adelaar en die man. Die man kijkt, die man loenste ook een beetje. Daardoor heeft hij een beetje een rare blik. En die, die adelaar die kijkt hem ook echt aan. Ja, er is echt een soort contact tussen die ja, twee. En Dat, dat, dat, dat, dat, uh, dat is wat me heel erg aanspreekt in het uh, beeld. En de begeleidende tekst vertelt dat uh, na vijf jaar mag hij gaan, hè, de adelaar. Ja, ja hij wordt Hoezet getraind. Ze halen hem uit het nest. Uh, ik, ik geloof uh, na een week of zes, acht. Ik weet niet precies. En dan uh, wordt hij getraind. In het begin uh, laten ze hem aan een touw vliegen, omdat hij anders wegvliegt. En uh, na vijf jaar, dan uh, noemen ze dat zelf, Inderdaad, dan geeft ze hem terug aan de natuur. Dan mag die, krijgt hij zijn vrijheid terug. Maar gaat die adelaar dan echt de natuur in? Nou, dan blijft uh, een wild dier natuurlijk. Ja, dus maar, dat... ja, ja, maar hier is het toch ook een wild dier? Vijf jaar lang... Ja, maar hij zit wel altijd vast. Als, oh, hij, uh, okay. als zij hem in huis hebben, in de winter hebben ze hem zelfs in huis. Dan staat hij in huis, die oh, Adela. Ja? En in de zomer dan, ja, dan staat hij buiten op een sokkel aan een ketting. Want anders zou hij wel echt wegvliegen. En dit moet nu de afronding zijn van dit project, Jeroen. Dit uh, ja, ongelooflijk ja. mooie boek. Ja dit, is, uh, ja, dit is het verhaal wat ik heb willen vertellen uh, in die twaalf jaar, denk ik. Ja. Maar dat ga je natuurlijk niet volhouden. Want jij gaat uh, nu nog naar andere nomaden, volken, of niet? Ja, ik heb al wel bedacht. Ik heb die vraag natuurlijk al meerdere keer gekregen. En ik, heb wel, ik wil wel een soort vrijheid houden nu... om echt duidelijk te bedenken wat ik ga doen. Ik, ik heb nog niet uh, heel duidelijk omlijnd het plan. Maar ik denk niet dat ik het onderwerp helemaal ga loslaten. Ik zou wel graag nog een, uh, een, een persoonlijke verhaal willen maken. Bijvoorbeeld over één familie of over één volk of uh, één land, één gebied. Ik, ik heb nu een soort overkoepelend verhaal verteld. Maar er zijn, er zijn nog wel wat meer verhalen te vertellen. Ik ben nog bijna niet in Afrika geweest. Dus daar is ook nog een heel gebied uh, wat, ik, uh, wat het bezoeken waard is uh, voor mij. Dat je echt uh, je vastbijt in één familie. Ja, dat, dat zou ik wel heel mooi vinden om echt een verhaal te maken over... Uh, ja, over één gebied. Uh, ik zou bijvoorbeeld heel graag nog naar de Touareg uh, willen. De, um, waar de, ja, die nu schijnbaar weer ingehuurd werden door uh, Gaddafi. Om, uh, uh, dus dat, daar zit ook veel meer een politiek ja. verhaal achter. En dat is ook iets wat me fascineert. Dus, ik ga natuurlijk niet... Uh, niet zonder gevaar, lijkt me. ja, dat weet ik niet. Maar ik, ik, ik, ja, je moet, ik, ik wil wel iets nieuws gaan doen. Maar het kan wel iets zijn wat in dezelfde lijn ligt. Ja. ja. Maar het is echt wat, wat jij wil doen. De, de, de ontberingen opzoeken en. Het, en of, of zie je dat zelf? Want dat vergt toch echt wel wat van je om, om dit te ondernemen? Ja maar, het, ja, maar je komt wel op gebieden waar je. Ja, fantastische gebieden, afgelegen gebieden, echt aan, aan, de, aan de randen van onze aarde, waar, ja, waar eigenlijk verder bijna niemand komt. En, ja, ik vind het toch wel uh, een voorrecht om daar te kunnen zijn, ja. überhaupt. En dan kost het inderdaad wel heel veel moeite. Maar het is, natuurlijk, het is ook het avontuur wat je aangaat. Uh, ja, die reizen met Jelle, met Petra uh, in Mongolië... het zijn stuk voor stuk, uh, waren het hele grote avonturen. En wat voor avontuur was het vroeger ook alweer... toen je met je ouders op vakantie ging? Was, nou, was het een dafje? Een, een, uh, ja, een dafje, ja. Ja, <laughs> ja. Nou, daar ging ik ook al een rivierbedding, al helemaal aflopen tot aan de bron. De, ja. Daar begon ja, <laughs> ja, ik. Wat komt er op de tegel te staan, Jeroen? Ja, wat komt op de tegel? Nomad, zo heet het boek. En de site heet uh, nomadslife.com. Uh, meld ik ondertussen. En zeg jij maar wat erop komt te staan. Zo dadelijk trouwens twee dingen, moet ik ook nog even zeggen met Margreet Rijntjes. Onder andere uh, als gast de zakenvrouw van het jaar 2011. En een gesprek over zelfverminking. En nu zie ik de tekst. Zonder paard is als... Zonder benen. Zonder paard is als zonder benen. Is het vast van de doekhouding? Dank meneer Torkens. Uh. Dit was aflevering 2251. Morgen ontvangen wij Chef Rademakers. Tot dan. Radio 1. NTR brengt cultuur. Elke dag.